7 uur. uur. Femke Wolthuis met het NWS 1. De minister van Justitie. Ja, Femke, die komt zo dadelijk. Uh, ik wil jullie nog even vertellen namelijk wat wij uh, straks gaan doen. Verslaggever Matthijs van de Wiel die reist naar de zwaar getroffen Filipijnse stad Tacloban. U hoort zo zijn verslag. En de uh, koning en koningin zijn op Sint Maarten voor een officieel bezoek. Hoort zo dadelijk meer over. Uh, ja, voor M Femke komt helemaal niet meer. Ik ben een uh, die abuis. Afdienst, die het is dooral megens geworden. Zo is dat. Het Rode Kruis heeft een tekort aan voedselpakketten voor de slachtoffers van de orkaan Hayan in de Filipijnen. Het Rode Kruis was op het moment van de orkaan nog bezig met de naweeën van een grote aanschok. En ook door de slechte omstandigheden raakt de voorraad snel uitgeput, zegt Merlijn Stoffels van het Rode Kruis. Het ene punt is dat uh, we eerst dagen gebruik hebben moeten maken van wat het lokale Rode Kruis aan hulpgoederen had...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 Ander uh, probleem is, is dat uh, uh, de veiligheid uh, lastig is op het moment. Bij massale bestorming van een opslagloods met rijst... vielen zeker acht doden. Plunderaars die de instorting konden ontwijken... gingen er vandoor met meer dan 100.000 zakken rijst. Vandaag zijn er herindelingsverkiezingen... voor de nieuw te vormen gemeenten Alfa aan de Rijn in Zuid-Holland... en in de Friese meren Heerenveen en Leeuwarden in Friesland.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 In de zuid limburgse gemeente Nut heeft een grote brand... een verfgroothandel in de as gelegd. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen panden. Bij de brand in Nut is asbest vrijgekomen... maar dat levert volgens de brandweer geen gevaar op voor de omgeving. Het is alleen op het terrein van het bedrijf terechtgekomen... en het wordt in de loop van de dag opgeruimd. Bij Christie's in New York is een schilderij geveld voor de hoogste prijs ooit. Drie Luik, Three Studies of Lucian Freud van Francis Bacon... bracht 106 miljoen euro op. De Brit schilderde de drie portretten van zijn collega schilder en vriend in 1969. Van tevoren was geschat dat het werk zo'n 67 miljoen euro zou opleveren. Christie's heeft niet bekendgemaakt wie de nieuwe eigenaar is. De politie heeft na de uitzending van Opsporing verzocht... 20 tips gekregen over het hulmeisje dat in 1976 werd vermoord. Woordvoerder noemt dat een prima resultaat. Het slachtoffer werd in oktober 1976 doodgevonden... op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen...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 de oogkleur van het meisje te onderzoeken... omdat ook de oogkleur tot op dit moment onbekend is. Bij de twintig tips van gisteravond zat ook de naam van een mogelijke verdachte... die inmiddels in de zeventig moet zijn. En ook is de naam van een vermist Duits meisje genoemd. De dag begint koud met plaatselijk voorstaande grond en mist. Die lost langzaam op waarna de zon geregeld schijnt. Er waait een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Blijft droog, 9 tot 11 graden wordt het. Morgen weer meer regen en meer wind. En hoe is het op de weg inmiddels? René Passet... De, in Limburg is het nog een kleine wereld. Daar is het mistig. En er ligt wat op de weg bij Heide op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Dus daar is wat vertraging nu. Voor de rest is het niet al te druk, Lara. Meestal woensdagochtend, nou niet de drukste spits van de week. Uh, op de A15, daar heeft een auto een oververhitte motor... van Rotterdam naar Gorkum bij Papendrecht. Het levert drie kilometer file op... En verder naar Rotterdam op de A15... staat tussen Gorkum en Hardingsveld, giessendam al vier kilometer. Er waren problemen met het treinverkeer tussen Amsterdam en Alkmaar... maar de werkzaamheden zijn afgerond en de vertraging daar neemt nu snel af. Goed, dankjewel. je René Passet, spreek je zo dadelijk over een kwartiertje... en meer nieuws over de pijn en natuurlijk de verkiezingen. Onder andere in Leeuwarden, u hoort mark in Visser straks. Dat doen ze ook. Nog geen nieuwe woning...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 Dus niks toeval. Ga naar tempo slash professionals. Het NOS Radio 1-journaal. Het Lara Rensen. Het aantal geschatte slachtoffers van de orkaan in de Filipijnen... is naar beneden bijgesteld. President Aquino gaat niet langer uit van meer dan 12.000 doden. Een mysterie dat al 37 jaar duurt... Wie is het meisje? Nee, dat is iets heel anders. Ik wilde je dus de president laten horen, president Aquino... die ervan uitgaat dat het aantal doden op de Filipijnen... rond de 2500 zal liggen en dus niet boven de 10.000. Nog steeds zijn grote delen van de getroffen gebieden... op de Filipijnen niet bereikt... Tientallen dorpen op het eiland Leten zijn van de buitenwereld afgesloten... omdat wegen onbegaanbaar zijn. Toch slaagde onze verslaggever Matthijs van de Wiel erin... om de stad Tacloban te bereiken vanochtend. Na een lange tocht over het eiland Leten... komen we nu aan in een buitenwijk is dit van Tacloban...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 de andere kant van het eiland, samen met Michel Maas... maakte hij de tocht en beschreef wat hij onderweg allemaal zag. We zijn vertrokken vanuit een stad vanochtend. We zijn door dorpen gereden en door de bergen over het platteland. En eigenlijk is één ding overal hetzelfde de daken, hè, Michel? Inderdaad, ik heb niet één huis gezien waar er nog een compleet dak op zit. Die daken zijn er allemaal zo afgeblazen alsof ze niks wegen. Ze wegen ook niks. Het is vaak hele lichte constructie, gewoon een golfplaat. Ja, het zijn inderdaad golfplaten. Hè, en dat, uh, die zijn levensgevaarlijk natuurlijk ook in zo'n storm, want die zijn flijmscherp. En die... Het heeft ook voor veel slachtoffers gezorgd, hoorden we net van de burgemeester van een stadje. Ja, we waren in een stadje, er waren 18 doden. Allemaal op die manier, die waren dus getroffen door golfplaten. En ander rondvliegend puin. Tot nu toe hebben we gereden in een gebied waar zowel die verschrikkelijke wind hebben gehad, maar niet de vloedgolf. En dat maakt een enorm verschil hè? tussen leven en dood en voor de hoeveelheid schade. Ja, enorm. Want die vloedgolf, daar kun je helemaal niks tegen doen. Tegen die wind kun je nog een beetje schuilen. Maar als dat water 5-10 meter hoog over je heen spoelt, daar bescherm je niks tegen. Dus zelfs een huis is dan niks waard. Daar heb je niks aan. Niet alleen alle daken zijn eraf gevlogen, maar ook heel veel bomen. Waarbij de palmboom het best bestand is tegen de wind. Hè? Nou ja, de stam wel, maar alle bladeren van al die palmbomen zijn geknakt. En die hangen erbij, die vallen eraf. Dus in wezen zijn die bomen ook allemaal dood. Maar zij staan tenminste nog, wat de elektriciteitspalen betreft. Ja, zelfs betonnen palen zijn gewoon geknakt alsof het luciferhoutjes waren. En reden we net door een dorpje waar dan die loshangende elektriciteitskabels gebruikt worden als waslijn om de boel te laten drogen... Grote verschillen toch ook wel tussen de ene plek en de andere. Net reden we door een vissersdorpje, wel aan de kust, maar daar hebben ze niet die vloedgolf over zich heen gehad. En daar leek er eigenlijk niet zoveel aan de hand. Ja, dus als je een beetje geluk hebt, dan zit je in de luwte. Dat is geld voor die wind. Maar ook voor dat water. Die uh, vloedgolf die kwam voor de wind uit, die kwam met de wind mee. Ze dus waren daar gewoon aan het vissen, Er was een marktje. Ja. Die mensen zaten dus echt in een baai waar die vloedgolf gewoon langs gegaan is. Die is niet het strand opgekomen. Er wordt geklust hier en daar langs de weg. Je ziet ze timmeren op die golfplaten. Er wordt geveegd. Maar. Uh... Er zitten ook gewoon heel veel mensen toe te kijken. Ja, zoals je het wel vaker ziet in Azië. Jij woont hier. Ja, dat klopt. Ik zag net een man heel hard timmeren. En er stonden twintig mensen omheen te kijken hoe hij dat deed. En dat zie je. Beetje <laughs> een beetje hangen. Een beetje hangen. Ja, dat zie je hier wel. Dat is de, de, de gelatenheid, de leidzaamheid van de mensen hier. Uh, ze redden zich wel, ook met of zonder dak. En uh, ze proberen het een beetje op te knappen. En en ze hebben geen haast. Ze hebben geen haast. Uiteindelijk komt het allemaal wel weer goed op een dag. Ja, op een dag komt het allemaal weer goed. Correspondent van Maas en verslaggever Mathijs van der Wiel... beschreven wat ze onderweg tegenkwamen. Onderweg van Ormok, aan de westkant van het eiland... naar eh, Takloban, helemaal naar het oosten, op het eiland Leten. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Vandaag begint het bezoek van koning Willem-Alexander... en koningin Maxima aan het Caribisch gebied. In acht dagen bezoeken ze zes eilanden. Het is een kennismakingsbezoek, zoals ze dat eerder ook deden... aan de twaalf provinciën in Nederland. Maar nu dus aan de landen die we kennen van de palmbomen... hagelwitte stranden en blauwe lucht. Maar de problemen zijn ook groot. Armoede, corruptie, omkoping. Op Sint Maarten bijvoorbeeld, waar ze straks beginnen. Ik sta te wachten op het vliegtuig van Willem-Alexander ja, ja. Maxima. Ja. Nederlander. Ik ben, ja, ik ben nee. nee, nee, nee, nee. Ik ben op vakantie. Op St. Maiden. Hij is aan En is het ook jouw king? Oh ja, hij is de Duitse King. Dus we zijn Dutch. So Dus als je Duitse bent, dan is hij Duitse king. De koning is aangekomen. Het toestel van de KLM is geland. En het bezoek kan beginnen... Maar naast het vliegveld ligt de Badabing Adult Entertainment Club... waar dan meteen ook eigenlijk misschien wel het grootste corruptieschandaal van eh, Sint Maarten zich heeft afgespeeld. Ja, en dat probeert het Openbaar Ministerie nu te, te bewijzen. Hilbert Haar, hoofdredacteur van Today, een van de kranten hier op het eiland. Het gaat over bewindslieden die geld hebben aangenomen om zaakjes te regelen voor de eigenaar van deze club? Ja, op de video zie je dat uh, Patrick Illich... Dat is een onafhankelijk lid van het parlement... Uh, 15.000 dollar aanneemt van uh, Jaap van der Heuvel. De eigenaar van, uh, van Badabing. Corruptie is wel een van de dingen waar ze aan denken in Nederland... als het gaat over de friendly island Sint Maarten. Ja, daar wordt natuurlijk vaak aan gedacht. Integriteit, daar gaat het over. Het is dus een van de belangrijke dingen, zaken die hier spelen... volgens Nederland natuurlijk. Ja. Uh, de integriteit van de bestuurders... Ja, Volgens mij is dat ook een heel belangrijk, heel belangrijk onderwerp, omdat uh, laten we zeggen de, de negatieve uh, kanten van, van, van gebrek aan integriteit, daarvan komt de rekening natuurlijk bij de burger te liggen. En daarom is het belangrijk dat uh, integriteit uh, onderzocht wordt en dat dingen die fout zijn uh, rechtgezet worden en dat mensen die foute dingen doen worden, worden aangepakt. De koning en de koningin worden welkom geheten op het vliegveld. We kunnen het van afstand zien door de premier, Sarah Westcott. Ze worden later ontvangen, ook door de gouverneur natuurlijk hier op het eiland. Wat voor mensen schudden ze dan de hand? Zijn dat mensen die nog geloven in een koning en koningin? Of ligt dat meer op een ja, ambtelijk niveau? Nee, ik denk, ik denk dat het geloof in het, uh, het horen bij het koninkrijk... dat heeft toch, uh, toch iets aparts. Hè? Als je, de, in de dagelijkse gang van zaken zie je een, een, een soms moeizame verhouding met Nederland. Maar uh, net zoals een paar jaar geleden toen, uh, toen de koningin hier kwam... ook met uh, Willem-Alexander en Maxima... en nu uh, weer het bezoek van de koning en de koningin... dat, dat, dat men daar toch wel een een apart en ik zou zeggen warm gevoel bij, bij heeft op Sint Maarten. Hebben wij een goed beeld in Nederland van Sint Maarten? Absoluut niet. En hetzelfde dat er een enorme informatieachterstand is bij de, de politici... die het meeste te vertellen hebben in Nederland over Sint Maarten. Die vertellen soms de grootste onzin of die verzinnen dingen... of die beweren dingen waarvan wij zeggen... ja, wij horen die verhalen ook wel, maar waar is nou het bewijs? Maar naarmate de afstand groter wordt tot het, tot het onderwerp... lijkt het wel of men wat... Uh, wat makkelijker met de feiten omgaat. En dat vind ik, vind ik absoluut jammer, want uh, Sint Maarten is een mooi eiland. Er wonen, wonen fantastische mensen. En ja, niet alles gaat goed. Maar wat dat betreft zijn we denk ik niet alleen op de wereld. Hilbert Haar, hoofdredacteur van Today over de problemen op Sint Maarten. Menoré Meijer sprak met hem. Later vandaag begint het koninklijk bezoek officieel aan het Caribisch gebied. En dan hoort u hem uiteraard op Radio 1. Eureka, wetenschappers ontdekten een nieuw groot zoogdier bij Vietnam. En het beest is nu eindelijk ook gefilmd. Hoort u straks meer over. Is naar een mistige ochtendspits tot nu toe in Nepacet? Ja, in Limburg tenminste, want daar hangt nog wat dichte mist boven de weg. Maar even, voor de rest van het land gaat het best goed qua zichten en qua files, want er zijn er maar elf, amper 30 kilometer. Uh, normale spits met uh, wat dagelijkse files dus rond Rotterdam en Amsterdam. Niet zo heel veel opvallends. We hadden die autobrand op de A15, Rotterdam uh, naar Gorkum. Het is allemaal uh, geblust blijkbaar. Bij Papendrecht staat nog wel drie kilometer file. Dankjewel je René. We gaan door naar Mark-Robin Visser. Verkiezingen voor nieuwe gemeenteraden door herindelingen vandaag. Onder andere waar jij bent, Mark-Robin, in Leeuwarden. In Leeuwarden. Ik had vanmorgen een nieuwe uh, leus bedacht... voor uh, de wethouder van Economische Zaken, meneer Henk Dijnem. Uh, ik zei, uh, Henk gaat mee naar de VVD, want <laughs> de VVD woont namelijk... naast het partijkantoor van uh, de Partij van de Arbeid. Maar dat is niet zo, want de VVD is hier gekomen. Goedemorgen, meneer Hollander. Goedemorgen. Jullie hebben gisteravond een debat gehad... Hè? Dat klopt. Hoe was dat? Nou ja, dat was volgens mij een leuk, leuk debat, een lijsttrekkersdebat met elf lijsttrekkers. Nou, dat is altijd een beetje druk, maar uh, ik hoop dat, dat de kiezers nu steeds beter in inzicht hebben gekregen waarom ze moeten stemmen. Waar ging het over? Ja, het ging over veel verschillende onderwerpen. Het ging eigenlijk niet zoveel over werk, maar het ging wel over bijvoorbeeld de culturele hoofdstad. Uh, het ging over de dorpen. Uh, ja, welke onderwerpen waren er nog meer, Henk? Henk? Ja, ja, toch ook wel uh, werk, uh, de 3 D's, uh, uh, de decentralisatie uh, van de zorg. Willen we investeren in deze stad of gaan we op het geld zitten en doen we even niks? Uh, gelet op uh, uh, de crisis en het uh, gebrek aan middelen. Ja. Uh, dat soort dingen kwam gisteren uh, duidelijk voor het voetlicht. Ja. De Partij van de Arbeid stapt in de campagne met het grote hoofd van meneer, uh, meneer Henk Dijnen. Daaronder staat Henk werkt En de VVD, heb ik uh, gelezen, die zegt toch vooral... Uh, de gemeente is geen woningcorporatie, geen arbeidsbureau... en ook geen welzijnsorganisatie. Wat dan wel, meneer Hollander? Nou ja, de, de gemeentelijke organisatie is vooral een organisatie die moet faciliteren. Want er gebeuren al zoveel mooie dingen in de stad en in de dorpen. En met name de dorpen laten ook zien dat ze heel vaak ook een gemeente niet nodig hebben. Dus wat ons betreft gaan we terug naar een kleinere organisatie. Een organisatie die er is voor de mensen die het, die het hard nodig hebben. En die ook vooral faciliteren. Die faciliteert alle initiatieven die er zijn. En die zijn er gelukkig veel. Ja, maar u staat hier nu wel in het partijbureau van de Partij van de Arbeid. Ja, dat klopt, maar daar hebben wij zo helemaal geen problemen mee hier in, in Friesland. U had ook bij mij thuis kunnen staan, maar ja, dat is een gezin in opbouw... dus ja, daar is het lekker druk. Zeg, meneer Deijden, is hij nou een beetje aan het vloeken in het partijbureau? Nee hoor, dat valt reuze mee. Ja. Uh, we zijn van de, uh, ook van de VVD, ondanks het feit dat ze vier jaar in de oppositie hebben gezeten toch wel een hele constructieve uh, houding uh, gewend. Ah, ja. Natuurlijk hebben ze vanuit hun oppositie al uh, ja, soms wel aangeschopt tegen het uh, beleid. Ze waren bijvoorbeeld uh, tegen culturele hoofdstad, wat ik nog steeds niet uh, begrijp. Want dat is een belangrijke uh, economische impuls voor, uh, voor Leeuwarden en voor Friesland. U wilt dat niet, cultureel? Ja, wij zijn juist heel erg cultureel. Ik denk dat we de meest culturele partij zijn die erbij zit. Alleen de culturele hoofdstad ging over heel veel dingen. heb ik altijd begrepen, maar het ging niet over cultuur. Dat vonden wij al vreemd. Nou, daar begint het al. Uh, en daarnaast uh, speelde er mee dat wij uh, met name de, dekking, de financiële dekking van de culturele hoofdstad... Dat was dramatisch. Het project was nog op dat moment niet goed, uh, goed geleid. En het rendement was ook zeer onzeker. Oké. Okay. Ja, wij zijn heel erg trots en ik denk met mij... Uh, dat, gelukt, als, hè? Ja. dat we uh, al die andere steden, uh, Den Haag, Utrecht, Maastricht en Eindhoven... hebben uh, verslagen. en uh, uh, ja, Wij gaan nu de komende vier jaar opbouwen naar Culturele Hoofdstad uh, 2018. En... Gaat u meebouwen? Gaat de VVD meebouwen? Of, uh... Natuurlijk bouwen. Oh, toch wel? Ja, ja natuurlijk. Nou, toch maar even, eh, op dit moment even voor de luisteraars die dat niet weten. Uh, Leeuwarden werd tot nu toe bestuurd door de Partij van de Arbeid... samen met GroenLinks, een lokale partij en Rfc, het CDA. Ja. Ja. Ja. En, eh, maar nu ik jullie hier nu zo gezellig uh, aan de koffie... in het partijbureau van de PvdA zitten... denk ik dat er misschien voor u samen wel een toekomst gloort? Nou, ik zie nog geen liefdesballonnetjes. Uh, ik vind maar... jullie wel heel aardig. vind ja, bent wel aardig. Jazeker, maar dat zijn we hier altijd naar elkaar in, Is dat zo, in uh, ja? de staat. Ja, het gaat wel eens hard. Pittoresk. Nou, ik weet niet of het altijd zo pieterisch is. Nee, maar de, de, zonder dolle. Uh, de verhoudingen zijn goed in de Leeuwarderaad, uh, maar dat wil nog niet zeggen over de coalitievorming. Nee. De, de landelijke politici zijn hier ook allemaal over de vloer geweest, hè? Ja, Vond u hebben, dat fijn? wij zijn nog nooit zo populair geweest, uh, ja. zou ik kunnen zeggen. Want we hebben ze hier allemaal uh, langs gehad de afgelopen uh, weken. Dat heeft in ieder geval geleid tot veel meer aandacht voor de lokale uh, verkiezingen. Ja, ik ben hier nou ook. En we hopen dat dat ook leidt tot een hoge uh, opkomst. Daar hebben wij met name belang bij als Partij van de Arbeid. Uh, maar daar moeten we uh, afwachten. En we hebben natuurlijk de afgelopen weken ook goed kunnen lobby lobbyen... Uh, ja. bij al die uh, landelijke politici. Ja, dan zie je ze allemaal nog weer eens even, hè? Meneer Rutte ook. Ja. ja, we zien ze gelukkig ook wel vaker. Uh, en, ik, en ik ben het ermee eens. Kijk, bedoel, je wil ook die landelijke aandacht. Uh, en daar doe je het uiteindelijk voor. Maar ook om juist je verhaal goed te kunnen vertellen. Weet u wat? Ik ga naar het stembureau, want het is bijna zover. Ik wens jullie allemaal een mooie dag. Oké, okay, dank u wel. Misschien tot later. Dank u wel.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 Springsteen hoorde u met Dancing in the Dark. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het NOS Radio 1 journaal. Wordt ook wel de grootste ontdekking van de 20ste eeuw genoemd: het zeldzame zoogdier Sola. Is na 20 jaar nu ook vastgelegd op camera. Afgelopen september werd hij in het dichtbeboste gebied... tussen Vietnam en Laos gefilmd. Ik praat erover met Gert Paulet, deskundige van het Wereld Natuurfonds. Meneer Paulet, goeiemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Is dit een felicitatie waard? Ja, zeker. Dit is echt fantastisch nieuws. Want we hebben het dier al, uh, al meer dan 15 jaar niet uh, gezien in het wild. En uh, dit is een heel schemerig uh, beeld wat u misschien heeft gezien. Maar het is duidelijk een saula. En uh, dat is goed nieuws, want uh, daar zijn er nog maar zo weinig van over... dat we met elke glimps die we van het dier kunnen opvangen erg uh, gelukkig zijn. U begon langzaamaan ook te twijfelen over het bestaan van de saula, of niet? Nou, twijfel was daar niet. We komen wel steeds uh, schedels tegen in die afgelegen dorpjes in dit enorme onherbergzame gebied. Maar uh, om het dier dan ook nog in levende lijven aan te treffen, dat is wel heel erg uh, bijzonder mooi nieuws. Uh, want het dier heeft enorm veel bescherming nodig en al onze steun. Waarom? Nou, u moet zich voorstellen, het is uh, een, een, een rundachtig, uh, ja, een soort als een gezelle uitziend beest... wat in die bergen uh, leeft. Uh, daar zijn er nog maar een handvol van over... En wordt zwaar bedreigd door het, uh, uh, dat het in valstrikken loopt. Er wordt er enorm veel gejaagd door uh, mensen. En mm. uh, daardoor verliezen we veel te veel van deze Saula's. En uh, ja, we moeten ervoor zorgen dat dat niet gaat gebeuren. Dat die ook als eerste weer uitsterft. Ja. Uh, ik heb hier uh, beeld voor. Maar het is, kunt u dit eens omschrijven? Ik zie een, een beest op, op hoge poten met een groot lijf. Ja, het, is een, uh, het lijkt op een spiesbok uh, in de grootte van een Shetlandpony zo'n beetje. Hij is bruin en hij heeft twee van die hele lange horens die naar achteren buigen als een antilopen. Uh, en uh, de kop heeft uh, witte vlekken. En die horens laten ook al zien dat het eigenlijk het, het dier niet echt een borstdier is. Want het is niet erg makkelijk om met zulke soort grote horens in een borst lo te lopen. Dan blijf je wel eens ergens achter hangen. Dan blijf je achter hangen. Ja. Vroeger kwamen ze ook op veel lagere uh, hoogtes voor. En ze zitten nu echt in dat borst. Daar zijn ze in verdrongen door uh, opmarcherende rijstakkers uh, en, en dat soort zaken. Dus het dier is eigenlijk uh, op de vlucht en kan nog alleen overleven in deze enorme uit. Uh, afgelegen gebieden. Die uh, misschien ook wel uh, bedreigd worden met ontbossing, of niet? Ontbossing is een probleem, uh, het, en, uh, maar vooral het uh, vangen, per ongeluk vangen van, van saula's in, in valstrikken. Mm. En uh, wij als Wil zijn er erg op gespitst om juist die valstrikken uit het bos weg te krijgen. Uh, en dat werkt. De laatste paar jaren hebben we er zo al 30.000 van deze valstrikken uit weten te halen. We werken ook met de lokale mensen. We zeggen van, hè, van uh, deze diersoorten die zijn zo bijzonder, daar moeten jullie ook zuinig op zijn. Dat is ook een, een soort die in jullie borst thuis hoort. En daar heb je ook een verantwoordelijkheid voor. Ja, en wordt dat gevoeld daar? Uh, ja, mijn indruk is dat dat wel werkt. Dat, dat je ook op de trots van de mensen kan uh, benadrukken. En uh, ik heb mijn eigen ervaring in Vietnam, uh, is men daar zeer gevoelig voor. Oké. Okay. Nou, dat is dan in ieder geval goed nieuws, meneer Paulet. Fijn dat u eventjes wilde vertellen over de Soala in onze uitzending. Ja, dank u wel. En half acht, uiteraard Filip Koken... over de selectie voor de oefening in van Oranje. Hoe verhoog ik mijn winst? Zonder ingrijpende veranderingen in mijn organisatie. Zonder hoge investering. Met Jane Wise. In deze bizarre economische tijden een uitkomst voor ondernemers.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 Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie. Dit is Radio 1. Het is half acht en dus tijd voor door op met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft een tekort aan voedselpakketten voor de slachtoffers van de orkaan in de Filipijnen. De organisatie was op het moment van de orkaan nog bezig met de naweeën van een grote aardschok. En Ook door de slechte omstandigheden raakte voorraad snel uitgeput. Op het eiland Lete op de Filipijnen zijn zeker acht doden gevallen bij een massale bestorming van een opslagloods met rijst. De slachtoffers kwamen om toen daar een muur instortte.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 Vandaag zijn er herindelingsverkiezingen voor de nieuw te vormen gemeenten Alphen aan de Rijn in Zuid-Holland. en in de Friese Meren, Herenveen en Leeuwarden in Friesland. De rest van Nederland stemt pas in maart volgend jaar. Maar omdat deze vier gemeenten te maken krijgen met een herindeling. zijn de verkiezingen naar voren gehaald daar. In de Zuid-Limburgse gemeente Nut. heeft een grote brand een verfgroothandel in de as gelegd. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar panden in de buurt. En bij de brand in Nut is asbest vrijgekomen. maar dat is volgens de brandweer niet gevaarlijk geweest. Het is alleen op het terrein van het bedrijf terechtgekomen. En bij Christie's in New York is een schilderij geveild voor de hoogste prijs ooit. Drie luik, Three Studies of Lucian Freud van Francis Bacon bracht 106 miljoen euro op. De Britse schilder maakte de drie portretten van zijn collega schilder en vriend in 1969. Van tevoren was geschat dat het werk zo'n 67 miljoen euro zou opleveren. En dat zijn de hoofdpunten. Dan naar het weer, dus naar de mist. Weerplaatsen.nl, Michiel Severin. Waar komt die mist vandaan vanochtend? Die is vooral ontstaan, Lara, door de koude lucht. Temperaturen zijn in het zuiden en oosten van het land gedaald... tot rond of zelfs onder het vriespunt. Op dit moment op 10 centimeter hoogte in Twente zelfs min 4,5 graden. Dus het is echt nog berenkoud. En ja, bij lage temperaturen kan de lucht nou eenmaal wat minder vocht bevatten. Dan krijg je condensatie. En als er dan heel weinig wind staat... Ja, dan zie je die condensatie in de vorm van hele kleine waterdruppeltjes die zweven. Oftewel mist. Okay. Mist vooral op dit moment in het zuiden, midden en oosten van het land. Dichte mist, waar het verkeer last van heeft... dat zie ik toch vooral in het zuidoosten en langs de oostgrens. En uh, die situatie gaat niet al te snel veranderen. Vooral in het zuidoosten zou de mist zomaar eens behoorlijk hardnekkig kunnen zijn. Daar dan lage temperaturen vandaag. Misschien 5, 6 graden maximaal. Maar daar waar de mist wel optrekt, en dat is toch in het overgrote deel van het land... Ja, daar hebben we gewoon een schitterende dag te pakken. Flinke zonnige periode, paraplu niet nodig, blijft overal droog. Aan zee wel wat meer wolken dan elders, maar temperaturen van 9 tot 11 graden en weinig wind, dat voelt best oké okay aan vandaag. Heerlijk, Michiel zei dankjewel. René Passet, wat zie jij op de weg? Ik zie 36 kilometer file, Lara. En dat is bescheiden, want er hoort meer dan 80 kilometer te staan op dit tijdstip. Dus het valt allemaal wel mee. Wel wat aanrijdingen op de A2 nu. Uh, op de A2 Den Bosch naar Utrecht. Dus ik het Empel en Waardenburg, 7 kilometer. Het heeft niet lang op de weg gestaan. De weg is alweer vrij. Acht auto's minst, zijn betrokken bij een aanrijding bij de afrit Budel. Op de A2 Maastricht-Eindhoven. Daar staat inmiddels 3 kilometer file. En het is nog steeds een kleine wereld. Je hoorde het al in het weerbericht in Limburg. Daar heeft het verkeer ook hinder van Dicht mist. Zo dadelijk meer over het bezoek van Marine Le Pen van het Franse Front National. Zij komt op bezoek bij Geert Wilders. Een rendez-vous Wat bindt hen?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 Morgen, het is zeven minuten over half acht. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. PVV-leider Geert Wilders krijgt vandaag bezoek uit Frankrijk... van Marine Le Pen, de leider van Front National. Ze gaan het hebben over wat hen bindt. En dat zal gaan over de strijd tegen Brussel, tegen Europa. Ik praat erover met politiek verslaggever Michiel Breedveld... en Frankrijk-correspondent Ron Linker. Jongens, goedemorgen allebei. Goedemorgen. Michiel, even beginnen bij jou. Wilders um, ja, wilde volgens mij nog helemaal niets hebben van Marine Le Pen. Wat is er veranderd? Waarom zoekt hij toch opeens toenadering? Ja, er is inderdaad verrassend, want hij heeft zich altijd verre gehouden... van partijen als het Front Nationaal. Uh, vanwege natuurlijk uh, ja, het antisemitische uh, verleden van de oprichter Jean-Marie Le Pen. Uh, maar ook partijen als het Vlaams Belang, het Vlaams Blok... destijds wilde hij niets van hebben, omdat hij verre wilde blijven... van uh, ja, vermeende rechtsextremistische tendensen. En daar wil, dat verwijt wilde hij niet krijgen. Ja, en nu, en dat zijn eigenlijk twee redenen um, voor, voor zijn toenadering, is dat allemaal anders. Dat heeft natuurlijk te maken met een uh, ja, toch veranderend karakter van het Front Nationaal. In ieder geval op het eerste gezicht. Um, uh, Marine Le Pen, die uh, toch een uh, gematigder gezicht laat zien, is makkelijker om je mee te associëren. Maar eigenlijk de belangrijkste reden is dat Geert Wilders uh, bij de komende euroverkiezingen in uh, mei een aardverschuiving verwacht. En um, ja, dan zou het wel eens kunnen zijn dat bijna 30% van de uh, parlementariërs in het Europarlement uh, eurokritisch zouden zijn. Ja, kun je dan een vuist maken als je niet samenwerkt? Tot op heden is die samenwerking altijd stuk gelopen. En nu hoopt hij samen met. Uh, Marine Le Pen uh, wel een geslaagde fractie op te zetten. Oké, okay, ja Ron, dat kan Wilders dan willen. Wil Marine Le Pen het ook? Wil zij um, Wilders omarmen? Nou ja, wat je ziet is dat Marine Le Pen ook die, die, die hunkering heeft naar Europese samenwerking in het parlement. En, en feitelijk is daarvoor nodig samenwerking in brede verband in Europa. Om een uh, fractie te kunnen vormen in het Europees parlement heeft deze groep een, uh, 25 Europarlementariërs nodig uit zeven landen. Dus Marine Le Pen kan dat niet alleen. En daar heeft ze onder meer Geert Wilders voor nodig, maar ook die andere rechtspopulistische partijen uh, in Europa. De toenadering was... Uh, inderdaad, zoals Michiel ook al suggereerde... Hè, aarzelend, want voor Le Pen geldt... dat ze best al wel wat langer open stond... voor uh, een ontmoeting met Geert Wilders... maar hij hield de boot af. Want het is niet zo dat Wilders en Le Pen... het per definitie overal overeen zijn. Hè. Het verbieden van de Koran bijvoorbeeld... dat gaat Marine Le Pen veel te ver. Althans op dit moment. Denk ook aan een andere thema. Uh, uh, bijvoorbeeld het homohuwelijk... waar extreemrechts en het Front National... fel tegen hebben geprotesteerd... hier in Frankrijk begin dit jaar. Kortom, het begin is aarzelend, maar misschien is het ook... wel. Of veelzeggend voor deze coalitie, waarom um, Michiel um, denkt Wilders dat samenwerking zoveel op gaat leveren? Wat denkt hij daarmee te winnen? Nou, vooral heel veel aandacht. Uh, tot op heden is hij in die opzet in ieder geval al geslaagd. Want de kranten staan er bol van. En wij hebben het er nu ook over. Het heeft natuurlijk alles te maken. Ja, dat uh, het, wel bijzonder is dat uh, deze partij dat doet. Um, ja, wat hoopt hij eruit te halen? Ik um, bedoel, zo'n fractie krijgt natuurlijk dan ook extra fractiegelden in het Europarlement. Extra spreektijd. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, uh, want hij noemt het een vuist maken in Europa. Uh, eigenlijk is het de afbraak van Europa van binnenuit proberen te forceren. Hmm, inhoudelijk rond, is dat ook wat Le Pen bij Wilders denkt te kunnen halen? Nou ja, voor Le Pen is er, is er meer. Hè. Ze hoopt dat die groep dus daadwerkelijk het uh, Europese besluitvorming kan frustreren. Het dwingt namelijk de andere partijen, hè, de ChristenDemocraten, de Socialisten bijvoorbeeld... om nauwer te gaan samenwerken, om besluiten te nemen. En dat kan Le Pen dan weer hier in Frankrijk gebruiken om te laten zien aan haar achterban. Zie je wel, er zit geen verschil tussen onze tegenstanders. Het is één pot nat. Deze samenwerking met Wilders, die zou je ook kunnen zien als een opstap voor uh, Marine Le Pen... naar daar waar het haar ook om draait, namelijk president. Verkiezingen in 2017 in Frankrijk. Ze kan zich afficheren als de leider van een Europese beweging. Bovendien, samenwerking met Wilders... kan haar ook toegang geven tot Amerikaanse geldschieters. En dat is iets wat haar tot nu toe nauwelijks is gelukt. En misschien met Wilders gaat dat wat makkelijker. Oké, okay, ja, ze gaan dus samenwerken. Michiel, um, Ron had het al eventjes over de probleemdossiers. Laten we ze zomaar even noemen. De strijd bijvoorbeeld van Le Pen tegen het homohuwelijk. Gaat dat niet lastig worden voor uh, Wilders? Ja, en zeker het keppeltjesverbod. Hè. Als je kijkt naar het pro-Israël standpunt van de PVV... kan dat zeker lastig zijn. Maar goed, de PVV heeft wel eerder natuurlijk pro-Israëlische bewegingen... tegen het hoofd gestoten. Denk aan het verbod op het rituele slachten. Maar goed, dat is toch wel weer een gevoelig punt. Maar andersom kan je bijvoorbeeld denken aan de immigratiestop... uit islamitische landen die Wilders graag wil... die voor Le Pen weer erg lastig ligt. En Ron noemde het al bouwverbod op moskeeën gaat daar weer veel te ver. Ja, Wilders is ook niet, uh, zegt nu ook niet van ja wij zijn uh, overal hetzelfde in. Maar in die zin is er toch wel uh, sprake van een soort coming out. Dat hij nu zegt van ja ik behoor wel tot dezelfde groep partijen. Zeker als het gaat om het Europa standpunt. Maar als we kijken naar de inhoud van wat ze willen. Uh, qua toonhoogte verschillen ze uh, nogal en uh, qua inhoud ook. Ja, en nog even terug naar jou, Ron. Want als je samenwerkt is het ook handig als je uh, ja, ideeën hebt die overeenkomen. Gaan het ze lukken om dat anti-Europa front te vormen? Hebben ze bijvoorbeeld een alternatief voor Europa? Nou, dat, dat is maar zeer de vraag. Hè. Bovendien komt die fractie van de grond, uh, Lara, in Frankrijk. En Nederland scoorden beide partijen erg goed in de peilingen. De verkiezingen zijn natuurlijk pas over een ja paar maanden in mei volgend jaar. Maar het ziet er maar uit dat in ieder geval hier in Frankrijk het Front National het heel goed gaat doen. Dus dat is positief. Maar ja, Wilders en Le Pen hebben dus die gelijkgestemde partijen nodig in andere landen. Zeven landen op zijn minst. Want zonder die andere geen groep in het Europese parlement met alle voordelen van die. Mocht het ze inderdaad lukken om die andere te vinden, ja, dan is de samenwerking gebaseerd op hun afkeer van Europa. Dat zou dus betekenen ja, dat ze een terugkeer willen... naar de soevereiniteit van hun eigen lidstaten. En de vraag is dat, uh, of dat de onderlinge samenwerking... nou gaat bevorderen. Zoals een politicoloog hier in Frankrijk het al zei... ze gaan dus campagne voeren om gekozen te worden... in een instituut, het Europarlement... dat ze het liefst zo snel mogelijk zouden willen opdoeken... Dat is gechargeerd, maar ja, toont volgens hem... de interne tegenstelling aan van deze coalitie. Ja, dat zou wel eens lastig kunnen worden. Ron Linker, vanuit Frankrijk, dank je wel. En vanuit Den Haag, Michiel Breedveld. En als u nog wat wilt lezen over de ontvangst van Le Pen door Wilders... dan verwijs ik u graag naar onze website. Moet u even naar nos.nl, klikken op nieuws... en dan vindt u daar een heel artikel met allerlei punten... over waarom Wilders Le Pen ontvangt. Philip Koken, goedemorgen. Goedemorgen. Het is 13 minuten over half acht. We gaan naar jou, naar de sport. Uh, en dan vooral naar het voetbal. Hè. De Oranje heeft zich verzameld in Noordwijk voor de oefeninterland tegen Japan en Colombia. Maar er zijn een paar opvallende afwezigen. Wie, wie missen er? Ja, vooral Robin van Persie. Die heeft, zich, uh, die heeft zich wel gemeld, maar heeft zich daarna weer afgemeld. Met een blessure. En ja niet zomaar een blessure. Dat begint toch behoorlijk chronische vormen aan te nemen. Zijn liefst blessure. Zijn teen blessure. Stom toevallig was ik vorige week bij een Champions League wedstrijd. Van Manchester United. Zijn club. En stond ik met een microfoon in mijn handen. Tegenover David Moyes. De hoofdtrainer van Manchester United. En die fluisterde van tevoren in mijn oor. Dat ik mocht hem alles vragen. echt waar, Maar niet over de fitheid van, van Persie. Dan, dan zou hij geen interview toestaan. Dat no. was een taboe onderwerp. Dus uh, ja, dat, dat speelt behoorlijk. En dat blijkt ook wel, want Manchester United uh, stelt Van Persie niet meer op... in wedstrijden die niet zo belangrijk zijn... om hem de kans te geven om een beetje te genezen van al die blessures. En het zou Manchester United dus wel een doren in het oog zijn... als uh, Van Persie wel zal spelen als Nederland oefenwedstrijdjes speelt... die niet zo belangrijk zijn, sportief gezien dan commercieel weer wel... tegen Japan en Colombia. Dus logisch dat, uh, dat Van Persie weg moet. Ja, ja maar ja, je ziet dat vaker. Hè? Groeiende macht van clubs die spelers toch veel laten spelen... en niet nog ook eens die vriendschappelijke potjes uh, willen laten spelen. Hebben zij niet gelijk? Want het programma is al zo vol. Ja, formeel mag het Nederlands elftal natuurlijk van Persie opeisen als hij, als hij fit is. Maar uh, ja, de werkelijkheid is toch wel een beetje anders. Op dit moment uh, wordt er overleg op hoog niveau gespeeld tussen de clubs en het Nederlands elftal. Waar, uh, waar belasten we deze de spelers nog mee? Vooral die belangrijke jongens van Persie, Robben en dergelijke. Nou... Dan is het wel duidelijk dat, dat Van Persie natuurlijk dit soort wedstrijden niet meer hoeft te spelen. Zijn programma is enorm zwaar. De belangen van Manchester United zijn vele malen groter dan Nederland... tijdens deze oefenwedstrijden in ieder geval. Ja, en het is die jongen ook niet meer aan te doen om, uh, om maar te blijven spelen... met injecties, met pijnstillers, om nee. toch maar weer actief te zijn... Want uh, bedenk ook maar eens dat Van Persie geen winterstop heeft hè, met Manchester United. Hij moet in één keer door met Champions League, met competitie, met bekerwedstrijden. Tot en met uh, de kerst uh, en oud en nieuw. En dan moet hij ook nog eens door, want in Engeland loopt dan die competitie door. En sportief en commercieel zijn die wedstrijden van het grootste belang voor Manchester United. Hij heeft geen tijd om te herstellen. Dus hij blijft maar doorkwakkelen met die chronische blessures. Ja. Ja, dat is eigenlijk geen goed nieuws. Um, Arjen Robben, je had het erover gisteravond dat hij wil bouwen aan het team. Ik kan me voorstellen dat als belangrijke spelers ontbreken... dat je ja, toch niet aan het bouwen toekomt. Nee, maar dat is een, een, een, een repeterend verhaal. Voor ieder groot toernooi zie je dat met die oefenwedstrijden... daar kun je echt niet van op aan de clubs eisen. De spelers nou niet op, maar willen graag dat ze, dat ze niet actief zijn tijdens dit soort oefenwedstrijden. Het zijn ook echt oefenwedstrijden. Ze worden nu eenmaal gespeeld omdat er geld mee verdiend wordt. Zo nee. is het nu eenmaal. Sportief zijn ze niet van de grootste belang. En Louis Vergaal, je moet echt een paar maanden... voor het WK maar gaan bouwen aan het elftal. En dan pas krijgt hij zijn selectie bij elkaar. Overigens, dat heeft de bondscoach ook wel erkend. Zo is het nu eenmaal. En dat heeft hij zich al lang meer neergelegd. Nou ja, Robby is gelukkig fit. Hè? Ja, hij wel, hij wel. <laughs> Mooi, dankjewel Philip Koken. En René passet. Nou, jij zag eerder al dat het wel meeviel op de weg. Nog steeds. Ja, het, het, het gaat aardig. Uh, 22 files, 85 kilometer. Wel wat aanrijdingen op de A2. En nu weer eentje op de A50. Arnhem-Oss bij knop het Ewijk, 3 kilometer, twee rijstroken zijn dicht. Op de A2 zitten een paar auto's tegen elkaar. Van Maastricht naar Eindhoven bij de afrit Budel. Dat levert 3 kilometer file op. En van Den Bosch naar Utrecht was eerder vanochtend een ongeluk. En vandaar die file bij Waardenburg van 9 kilometer. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. 13 minuten voor acht. Er moet snel duidelijkheid komen over hoeveel geld gemeenten krijgen om de jeugdzorg te organiseren. Ruim twee derde van de gemeente is volgens de commissie Geluk, de commissie die de overgang naar gemeenten onderzoekt, nog niet goed voorbereid op de nieuwe situatie. Nu wordt de jeugdzorg nog gedeeltelijk door de provincie en gedeeltelijk door gemeenten geregeld. Vanaf 1 januari 2015 krijgen de gemeenten de regie over alle jeugdzorg. Colette van Une was bij de presentatie van de commissie Geluk. Er moet nogal wat gebeuren, kort gezegd, uh, voordat alle gemeentes en alle instellingen er klaar voor zijn. Voordat die transitie uh, gedaan is. Erik Dannenberg is jeugdzorgonderhandelaar namens de Vereniging uh, Nederlandse Gemeentes. Ja, jeugdzorginstellingen zijn echt heel erg bang dat het veel te snel gaat. Dat er veel van hun collega's op straat komen te staan. En ook dat de zorg voor de kinderen uh, toch niet echt uh, gewaarborgd is door dit plan. Door deze snelle transitie. Ja, we hebben kennis genomen van de ongerustheid bij de bureaus jeugdzorg. Ja. Uh, persoonlijk, ik heb zelf gewerkt als hulpverleden in het verleden. Ik begreep nooit dat als iemand zijn vrouw sloeg, dat hij dan naar de gemeente moest. En als je je kind sloeg, dat je dan naar de provincie moest. Gelukkig gaan we over dit soort dingen anders nadenken. En brengen we dat onderin één meldpunt waarin... Uh, samenhangende hulp kunt verlenen aan een heel gezin... en niet uh, allemaal op weer verschillende plekken en loketten. Maar dat betekent wel dat de organisatie van die bureau's... Die zorg gaat veranderen. En ook bij indicatiestelling, waarin je eigenlijk eerst gaat toetsen... heeft iemand wel recht op zorg voordat iemand wat doet... daar denken de gemeenten heel anders over. Die willen goede basiszorg in de wijken, snel erbij zijn... Uh, niet allemaal die formulierenbusiness erbij... proberen problemen op te lossen als ze nog klein zijn... Heb... Dus de gemeentes gaan een beetje op de stoel van de jeugdzorginstellingen zitten, denken dat ze beter kunnen? Nou in ieder geval als, uh, om het te organiseren. Hè. Gemeenten doen al heel veel taken op het terrein van zorg. Denk aan uh, maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg. Er zijn al eerder succesvolle decentralisaties geweest, ook van hele complexe beleidsterreinen. En de gemeenten hebben laten zien uh, dit te kunnen, maar dan heb je wel de, de ruimte, de tijd en de beleidsvrijheid uh, nodig. Jeugdzorg Nederland is bang dat er veel ontslagen zullen gaan vallen binnen de jeugdzorg. Ja, gemeentes willen allemaal de preventieve zorg dus in de wijken en in de buurt versterken. Wijkteams daar zijn we ook hartstikke voor. Alleen gaat dat direct ten koste van de meer specialistische, de zware zorg. Dus men haalt daar heel veel geld vandaan en stopt het in de wijkteams. En eigenlijk is het een proces van geleidelijkheid. Doordat die wijkteams beginnen te werken heb je minder specialistische zorg nodig... en kan je daar geld vandaan halen richting wijkteams. Maar als men dat al te rigoureus meteen al aan het begin doet... dan is de kans op een mislukking heel groot. Want die cliënten voor die specialistische zorg blijven zich voorlopig nog wel aandienen. Dus het kan best 1 januari ingaan. Alleen de verdeling van de budgetten moet anders, zegt u? Precies, Precies, dat moet je in geleidelijkheid doen. Zowel in januari starten, maar in geleidelijkheid die schuif, die overgang laten verlopen. Dan wordt het een succes. Mark Bent van Jeugdzorg Nederland vindt dat je het langzamer aan moet doen. Niet te snel willen veranderen. Maar Leonard Geluk, de voorzitter van de transitiecommissie, is het daar helemaal niet mee eens. Want in alle oranje regio's, dus bijna drie kwart van Nederland... liggen wel een stevige basis van gesprek tussen gemeenten en zorgaanbieders. Alleen nog niet concreet genoeg. En als het geld nu helder is, hoeveel uh, regio's, hoeveel gemeenten krijgen... dan is het ook vrij snel voor hen mogelijk uh, om die afspraken te maken. Ja, we moeten nog even geduld hebben, want in mei 2014, volgend jaar... dus wordt duidelijk hoeveel geld de gemeenten krijgen voor die jeugdzorg. Oeh, ik lees iets interessant in ons mediaoverzicht zo dadelijk... over uh, het Songfestival en wie daar naartoe gaat volgens de Telegraaf. Blijf luisteren. Slowly, you don't have to take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 Tried it all. At least we got to taste it. Locked up in the chase. We chased. Love, hoorde u van Ryan Adams. Het NOS Radio en Journaal Media overzicht. Achtschemming, goedemorgen. Goedemorgen. Het Algemeen Dagblad spreekt vanochtend de lezer rechtstreeks aan op de voorpagina. Naast de foto van een Filipijns jongetje staat de vraag: hoeveel hulp krijgt hij van u? Maandag is de grote tv-actie, maar de giften stroom al binnen op giro 555. De krant heeft op een rijtje gezet wat er bij voorgaande acties is gegeven. In 2005 leverde de actie voor de tsunami-slachtoffers 208 miljoen euro op. De actie voor Haiti in 2010 leverde 110 miljoen op. Een verslaggever van de BBC vloog over het rampgebied... en hoorde van de helikopterpiloot dat een van zijn collega's werd belaagd... toen hij zijn helikopter aan de grond zette. Een van de piloten had een slechte experience... They landed and the people just rushed ran towards the helicopter and grabbed everything they could, which posed a danger both to the helicopter crew and the people who tried to rush in. Maar de, pil de piloot kon het de mensen niet kwalijk nemen omdat ze wanhopig op zoek zijn naar voedsel en andere hulp. Kan er nieuws. De VVD wil dat het Openbaar Ministerie meer mogelijkheden krijgt... om in de toekomst fraudeurs bij banken aan te pakken. De partij zegt dit tegen Nu.nl... naar aanleiding van de fraude bij de Rabobank met de libor renten. Het OM is nu niet in staat om de manipulatie van tarieven of rentes... strafrechtelijk te vervolgen, zegt Kamerlid Aukje de Vries. Er is wel een wetswijziging voor nodig. Het Algemeen Dagblad meldt dat drankrijders en alcoholisten... die verplicht een anti alcoholcursus moesten volgen in Roosendaal... die kregen in een zalencentrum met café. Het ging om straftrainingen voor bestuurders... die hadden gedronken en toch waren gaan rijden. Een van de cursisten zegt over het zalencentrum... de rook- en alcohollucht kwamen je tegemoet. We zaten nog net niet met onze neus in de tap. Uiteindelijk is besloten om de training dan maar ergens anders te geven. Nou, heeft u nog schoolzwemmen? Wij niet, dat is de kop in trouw. Gemeenten trekken massaal de handen af van schoolzwemmen. Uit de rondgang van de krant blijkt dat 20% van de scholen... de kinderen nog naar zwemles stuurt. Dat was in 1991 nog 90%. Vaak wordt beweerd dat 95% van de kinderen toch wel leert zwemmen... maar de krant trekt dat in twijfel. Vooral kinderen in achterstandssituaties halen geen zwemdiploma... als de les niet via school wordt aangeboden. Ik beloofde u al nieuws over het Songfestival. De Telegraaf schrijft er vanochtend over. De krant zegt te weten wie er voor Nederland naar het festival gaat. Het schijnt welend te zijn. geruchten gingen eerder dat het Ilse de Lange zou zijn. Dat zij zou gaan. Misschien gebeurt dat ook wel. Ze schrijft namelijk het lied en zingt wellicht ook mee. Nou, Er is nog meer nieuws over. Want de productie van het nummer is in handen van Armin van Buren. Kijk eens aan. En als je dan alles op een hoop gooit... dan zou het ongeveer zo kunnen klinken. This is what it feels like nog een avondje voor gaan zitten. Ja, ik, ik denk al. het ook. Ik mis nog een beetje de beat. Maar goed, stervoetballer Lionel Messi heeft zijn fans... over de hele wereld via Facebook en Twitter bedankt voor hun steun... nadat hij opnieuw geblesseerd raakte. De Barcelona-speler staat nu zo'n zes tot acht weken aan de kant. De komende weken werk ik aan het herstel van mijn blessure, schrijft Messi. Het is jammer dat ik nu niet met mijn team kan spelen. En hij hoopt uh, iedereen zo snel mogelijk te bedanken... voor alle steun op een manier die hem het beste ligt. Door te voetballen. Ja, Oké, okay, ja. ook. Ja, inderdaad. En het lijkt te liggen aan uh, het rode vlees dat hij niet meer eet. gisteren een artikel op nos.nl. Daar moet u maar even naar zoeken. Na acht uur, onze Sorry. verslaggever, dankjewel Bas... Uh, op de Filipijnen en het dodental dat naar beneden is bijgesteld. Wat betekent dat nou voor de omvang van de ramp? Blijf luisteren.